Nieuws van twee uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal.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 Een vrouw uit Maastricht is erin geslaagd haar dochter te bevrijden... uit handen van terreurbeweging IS. De dochter was van 19 was tot de islam bekeerd en naar Syrië gegaan. Daar trouwde ze met een Nederlandse jihadist. Maar na vijf maanden is ze weer gescheiden. Toen de moeder hoorde dat de dochter spijt had en weg wilde bij IS... reisde ze naar Syrië. En daar slaagde ze erin haar dochter mee te nemen over de syrisch turkse grens. De Roggenplaat in de Oosterschelde wordt gered. De zandplaat krijgt er in 2017 en 2018 1,5 miljoen kubieke meter zand bij. En daardoor is het gebied voor de komende 25 jaar weer veilig. De Roggenplaat dreigt het te verdwijnen door de aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Daardoor spoelt er tegenwoordig meer zand van de plaat dan erbij komt. De Roggenplaat is belangrijk voor vogels en zeehonden. Minister Schultz heeft voor de verhoging 6,3 miljoen euro uitgetrokken.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 Zo bedoel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 I'm all on the bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble I'm all about bass, by that bass, about that bass. Hey. Yeah, I'll bring back the beat, and then everyone sings. It's not about, about the money. money, money, money. Price tag. Ah, ah. Het Ritme, Ritme. van ZFM Run! Ah!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 atrapa su cordura, quisiera ser un pez,